9 uur. Het NOS-journaal. Dorald Megens. Eén lichaam gevonden bij zoektocht Hoendiep. De meeste huurders gaan meer betalen... en geen Nederlandse universiteiten in de top 50. De politie in Groningen heeft bij de zoektocht... naar een vermist echtpaar in Hoogkerk één stoffelijk overschot gevonden... en niet twee, zoals eerder gemeld is... Het lichaam werd gevonden in het Hoendiep. Er wordt nog onderzocht of het uh, om een van de twee vermisten gaat. De man en de vrouw van ongeveer 70 hadden gisteren afgesproken... met iemand die interesse had om hun boot te kopen. De kinderen sloegen alarm toen ze niks meer van de ouders hadden gehoord. Bij de plek waar de boot aangemeerd had moeten liggen... stond de lege auto van het echtpaar. De boot werd verderop teruggevonden.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 VVD-fractieleider Zijlstra vindt dat het tijd is voor een hervorming van het stelsel van sociale voorzieningen. In een opiniestuk in het Financiële Dagblad schrijft hij dat het ondenkbaar is dat we in Nederland kunnen terugkeren naar de economische groeicijfers waar we in het verleden aan gewend zijn geraakt. Zijlstra hoopt dat ook de sociale partners en de politieke partijen dat inzien en hun verwachtingen bijstellen. In het Radio 1-journaal zei hij zojuist dat hij licht optimistisch is over een sociaal akkoord tussen kabinet en werkgevers en werknemers verleden sociale partners in Nederland, werkgevers en werknemers, altijd op de kritieke momenten uiteindelijk toch de handen ineen hebben geslagen om te zorgen dat die verzorgingsstaat uh, over kan blijven. De FMV heeft eerder aangegeven niks te voelen voor de versoepeling van het ontslagrecht en het verkorten van de WW. De Chinese regering wil de corruptie in het land hard aanpakken en er moet een economische groei van 7,5% gerealiseerd worden, maar niet ten koste van alles. Dat heeft vertrekkend premier Wen Jiabao gezegd bij de opening van het Nationale Volkscongres. Hij beloofde ook dat de Chinese bevolking het beter krijgt. Hij wil dat de economie blijft groeien, onder meer om banen te creëren. In Peking wordt de komende twee weken vergaderd door bijna 3000 parlementsleden uit het hele land. Ze praten over allerlei voorstellen en ze stemmen ook over de benoeming van de nieuwe president en premier. Er staan geen Nederlandse universiteiten op de lijst van 50 beste universiteiten in de wereld. In de top 100 staan wel vijf Nederlandse universiteiten. Die van Leiden, Delft, Wageningen, Utrecht en de Universiteit van Amsterdam. Leiden is iets gestegen, staat nu 65ste. Universiteit over de betekenis daarvan. Dat 17.000 academici in de wereld vinden dat je het goed doet... en dat je een goede reputatie hebt, dat je goed onderzoek doet, goed onderwijs geeft... En als dat is wat het betekent, dan zijn we daar blij mee. Minister Bustemaker is ook tevreden. Volgens haar scoort Nederland net zo goed als Duitsland. De beste universiteit ter wereld is volgens academici Harvard in Amerika. In Venezuela nemen de zorgen over president Chavez weer toe. Hij heeft nu een ernstige luchtweginfectie. Zijn toestand wordt door de regering uiterst precair genoemd. Chavez is in de afgelopen anderhalf jaar vier keer behandeld voor kanker. Zijn weerstand is daardoor laag. Hij zal vier maanden niet in het openbaar verschenen. Vijf maanden geleden werd Chavez herkozen. Maar vanwege zijn ziekte is hij nog altijd niet beëdigd. Het weerplaatselijk nevel of mist, die lost snel op. Daarna schijnt de zon volop. Het wordt vanmiddag 10 graden op de Wadden... en 15 graden in het midden en zuiden van het land. ANEB verkeersinformatie. Het is een vrij normale ochtendspits. Het aantal fietsers neemt nu af. Bij Rotterdam is de meeste drukte te zien. Dat komt door een ongeluk op de A20. Ook opvallend is de file op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam... tussen Stroeg en Hoeverlaken 6 kilometer na een aanrijding. De weg is daar weer vrij. Er is vrij veel vertraging op de A2, Den Bosch richting Eindhoven... tussen Vught en Bokstel, 6 kilometer. Nou, 13 van Den Haag naar Rotterdam staat helemaal vol... tussen Knopend uh, Prins Klausplein en Knopend Kleinpolderplein, 13 kilometer. Nou, dat heeft te maken met dat ongeluk op de A20 naar Gouda. Tussen Vlaardingen en Knopend Kleinpolderplein, 8 kilometer. Maar de weg is inmiddels wel weer vrij.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen. Het is zeven minuten over negen. Het is lente. Heerlijk, hè? Die warmte van de zon en de ontwakende natuur. Het is een bijna onzichtbaar gevaar. Ja, er zijn alweer teken gesignaleerd. Dat is minder prettig, hè? Elk jaar lopen 25.000 mensen de ziekte van Lyme op na een tekenbeet. Daar praten we u zo over bij. We gaan eerst naar Groningen. Want de politie Groningen heeft het laatste nieuws over dat vermiste bejaarde echtpaar. Politiewoordvoerder Ron Rijns, goedemorgen. Goedemorgen. wordt in het bulletin al dat er een stoffelijk overschot is gevonden. Kunt u al vertellen of dat van een van beide vermisten is? Nee, dat weten we nog niet. We uh, kunnen inderdaad bevestigen dat er uh, honderden meters uh, voor, uh, na de lichtplaats van de boot een stoffelijk overschot is gevonden. Uh, maar of dat een van de eigenaren is, dat, uh, dat weten we nog niet. Wat weet u al wel? Wat weten we al wel? Uh, um... ...dat de, de, de boot honderden meters verderop aangetroffen is... Uh, ...en dat het stoffelijk overschot uh, een, een, ongeveer een uur geleden is, is aangetroffen. Dat is het enige wat we op dit moment weten. En verder het, uh, het bekende verhaal dat uh, deze mensen gistermiddag een afspraak met een koper hebben gehad... Uh, ...en dat familieleden, de kinderen in dit geval, gisteravond alarm sloegen... ...omdat uh, vader en moeder niet thuis aangetroffen werden. Ze zijn zelf op, uh, op zoek gegaan... Komen troffen de boot niet aan bij de lichtplaats, troffen er wel de auto van de ouders aan. Deze stond open, onder verdachte omstandigheden aangetroffen. Uh, in de loop van de nacht is de boot aangetroffen. Ook in de boot vonden we sporen die uh, mogelijk konden duiden op een misdrijf. En het uh, rest van het verhaal te kunnen verteld. Ja, en het feit dat die boot honderden meters verderop is gevonden, gaat u ervan uit dat er mee gevaar is? Uh, daar gaan we wel van uit. Deze boot is niet, is niet weggedreven, nee. Hmm. En, en het stoffelijk overschot heeft u uh, bij die boot gevonden? We hebben in de omgeving van, van de boot aangetroffen. Waar ja, de boot uiteindelijk is gevonden is dus. Dus niet bij ja. de lichtplaats, maar verderop. Exact, ja. Gaat u er ook van uit dat u daar een tweede stoffelijk overschot uh, zou, of misschien wel een derde zal aantreffen? Uh, weten we niet, weten we niet. Het zal uit onderzoek moeten blijken, maar dat, dat, dat weten we niet. Ja. Gaat het om een man of een vrouw die u heeft gevonden? Dat weten we ook nog niet. Het zal uit onderzoek moeten blijken. De, de forensische opsporing, de technische is hier op dit moment met onderzoek bezig. En dat uh, wordt allemaal onderzocht. Uh, weet u inmiddels, want we hebben uh, uw collega ook eerder gesproken vanochtend. Uh, hoe het contact tussen het uh, echtpaar en de koper heeft plaatsgevonden? Nee, dat zijn we aan het onderzoeken. We zijn uh, gisteravond en vannacht uh, met deze zaak geconfronteerd. En dat wordt natuurlijk uitgezocht. Uh, nee. Is dat allemaal telefonisch geweest? Is dat per mail geweest? Uh, hebben ze elkaar ergens ontmoet? Weten we niet. En het zal allemaal uitgezocht moeten worden. Ja, dus je weet ook nog niet wie de koper is natuurlijk. Nee, Was. Exact. Ja. Klopt. Klopt. Meneer Rijns, zoektocht uh, gaat verder. Het zoeken gaat verder. Wat zet u allemaal in? Wat zetten we allemaal in? Uh, heel veel politie. Uh, de forensische opsporing, de voormalige technische recherche. Uh, een helikopter is bezig, duikers zijn bezig. Uh, ja, eigenlijk zijn alle alarmtroepen gealarmeerd. Ja. Belangrijk in zo'n onderzoek zijn natuurlijk ook getuigen. Hebben zich mensen gemeld al? Nee, er hebben zich tot op heden nog geen mensen gemeld. Geen getuigen gemeld. Nou, uh, als mensen iets hebben gezien of gehoord, waar kunnen ze zich melden? Altijd bellen. altijd bellen. Uh, belt met het uh, politie-servicecentrum 0900 8844. Daar weet men ook van deze zaak af en uh, kan men nu alles vertellen. 0900 8844. Ron Rijns, dank u wel voor nu. Graag gedaan. Het is tien over negen. Er zijn grote problemen met het stemmen tellen in Kenia. Werden gisteren de parlements- en presidentsverkiezingen gehouden. Tot nu toe is pas 30% van de stemmen geteld. En gevreesd wordt er voor stemfraude. Koert Lindey, onze correspondent, is in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Koert, ja, waarom is dat zo? Waarom is er nog maar zo weinig geteld? Dat is de grote vraag die iedereen zich natuurlijk stelt. En uh, vijf jaar geleden bij de verkiezingen die tot grootschalig, grootschalig geweld hebben uh, geleid... gebeurde precies hetzelfde. Er kwamen maar geen stemmen. Binnen 35 procent van de stemmen is inmiddels uh, uh, geteld. Maar uit... Die streken waar bijvoorbeeld oppositiekandidaat Raila Odinga sterk is, daar komen geen resultaten van binnen. En dat heeft te maken met dat de server van de grootste provider hier, SafariCom, die zou al die. Um uh, resultaten via sms binnenkrijgen en dat systeem ligt plat. Nou gisteren ging er al iets fout omdat het biometrische systeem bij het stemmen hè, dat je dus uh, je vingerafdruk ergens neerzet, en dan bepaalde de computer of jij ook werkelijk bent die je zijf op je of je identiteitskaart, dat systeem werkte ook gisteren niet. Dus is men teruggegaan op het handmatig uh, stemmen. Nou, de twee centrale punten die deze verkiezingen beter hadden moeten maken dan de vorige, die hebben alle twee gefaald. En daarom lopen de spanningen op dit moment tot het kookpunt op, op de televisie buitenlandse waarnemers die zeggen, als er niet heel snel meer uitslagen binnenkomen, dan gaat het fout. Hmm. Wat doet de regering ondertussen om de rust te bewaren? Nou ja, de grote vraag is natuurlijk, bij de vorige keer uh, braken er over in hun land, braken er relletjes uit en dat werd steeds gewelddadiger. Gaan nu die orde troepen naar de plaatsen toe waar eventueel geweld zou kunnen zijn? Wordt er gecontroleerd of kapmessen uit de kasten worden gehaald en mensen zich opmaken voor een eventueel gevecht met uh, tegenstanders? Dat belangrijke moment is nu aangebroken... ...of de regering in staat is inderdaad om de vrede te bewaren. Er zijn twee, drie dingen gebeurd de afgelopen paar dagen. Dat heeft niet rechtstreeks met de verkiezingen te maken, maar toch. Dat zijn aanvallen van Al-Shabaab geweest, de terreurbeweging uit Somalië... ...en een terreurbeweging aan de kust. Die hebben alle twee hebben deze bewegingen aanslagen kunnen plegen... Nogmaals, niet direct gerelateerd aan de verkiezingen... maar het feit dat dat kon gebeuren... terwijl de politie uh, in full force volledig is uitgerukt... dat doet vermoeden dat de autoriteiten niet klaar zijn... wanneer er eventueel geweld uitbreekt. Kurt Lindereer houdt ons op de hoogte over de situatie in Kenia... vanuit de hoofdstad Nairobi. Slecht nieuws vanochtend voor huurders, want heel veel huren gaan de komende tijd omhoog. En fors ook, Dat praten we straks over met de directeur van woningcorporatie Fidomis. Maar we gaan eerst naar Mijno Remmer. Straks hebben we het over teken, een wat negatieve kant van de zomer en de lente. Maar Mijno, de zon brengt ook goede tijden met zich mee, kan ik mij voorstellen... voor hoveniers in tuincentra. Ja, die moeten het hebben. Niet alleen van het feit dat de mensen toch een beetje weer de hand van de knip halen. Maar een goed voorjaar. Dit is wat jullie moeten hebben. Hè? Fantastisch. We staan nu heerlijk hier in de zon. En ik denk eh, als wij de crisis te lijf willen gaan. Dan is het voor onze branche, voor de tuinbranche. Is het vooral van belang dat het mooi weer is. En dat is in principe... Daar komt de klant. Daar komt de klant. wat de klant enthousiast. En, eh, kijk, en we hebben natuurlijk ook een paar hele goede maatregelen nu eh, gekregen van de regering. Ja. Eh, in die, die, die BTW, want daar hebben jullie over gebeld. Dit is Paul Machiels, hij is hier de bedrijfsleider bij Abbing. Sinds 18... 1892. Oud bedrijf. Dat moet uh, uh... niet zeggen dat ik van 1892... Nee, dat wordt wat, dat wordt wat moeilijk. Uh, jullie hebben geband. Uh, de, de, je hebt de klusbedrijven, die, die gaan van, van 21 naar 6 procent. Ja, dat klopt. De regering had besloten om voor de bouw een maatregel te nemen. Dat het arbeid B2-tarief van 21% naar 6% ging. Nou, wij werden natuurlijk ongelooflijk ongerust. Want twee jaar geleden hebben we diezelfde maatregel gekend. En toen mochten de hoveniers niet meedoen. Nee. Nou, we hebben gelijk gebeld. Dan gaat de klus, de, het klusbedrijf het tuinhuisje bouwen. Precies. En wij hebben natuurlijk toch... We hebben gelukkig heel veel werk in het verschieten. En we hebben ook een aantal veranda's en, en blokhutten te bouwen. Dat gaat ook in zo'n tuin. En dan zouden de, de klussers daarmee doorgaan En gelukkig heeft ook het hele Hoofdniersgebeuren uh, uh, gebeuren, heeft nu een btw tarief op de arbeid van 6% gekregen. En dat is voor de komende jaren. is dat. En ik denk dat dat een impuls is voor de hele branche. En wij zijn er bij Abing ook heel erg gelukkig mee uh, dat voor ons hoofdniersbedrijf dit, uh, uh, dit gebeurd is. Want gemeenten houden, houden ook de hand op de knip als het gaat om de groenvoorziening bijvoorbeeld. Hè? Daar, daar wordt vaak wel in, in geschrapt... Uh... Ja, dat, dat klopt. Maar dat heeft natuurlijk de totale branche zal dat wel kunnen merken. Natuurlijk vooral de, de groothandel en de, de kwekers. Uh, gelukkig zijn wij vooral georiënteerd op de, de particulier. En... Ja, op de blauw. We hebben vanochtend de schema gezien. Je hebt de gele types, je hebt de rode types, die hebben gewoon grintegels en die willen een lage, een, een simpele tuin. Maar jullie moeten het hebben van de blauwe types, hè, de echte liefhebbers, die, die nu staan te popelen om de tuin in te gaan. Sterker, wij, je ziet, we staan nu midden in ons tuincentrum en je ziet dat uh, nog een aantal vakken vakkelig leeg zijn. Die zijn we nu aan het vullen. We zijn natuurlijk deze week door het mooie weer overhuld. Ja. Dus we gaan dus alle planten naar buiten zetten. Want die mensen staan inderdaad straks over een paar uur... ...staan er hier inderdaad mensen te trappelen van ik wil die tuining. Ja. En, en hebben we op die manier ook... Te, zijn we een, ...want ik wil een beetje van het crisisgevoel af ook. Ik word er zelf ook een beetje sik en neurig van. Mooi plantjes hier... We moeten het een beetje weer... Ja, je moet, we moeten weer... Kijk, daarom zeg ik, mooi weer. Mensen gaan lekker naar buiten. Ze kunnen de tuin weer uh, ja. kleur geven. En we kunnen weer gaan genieten. En ik denk, als je nu gaat investeren in die tuin... ga je van zomaar echt genieten van die tuin. En dan ben je dat crisisgevoel ook een beetje kwijt. Fijn. Bij mij is het al weg. <lacht> dat gaat snel. Myno Remmers, dank je wel. De verkeersinformatie dan maar ook al goed nieuws. Nou ja, aflopende ochtendspits Wijnandsvaan, maar niet overal. Ja, dat is inderdaad zo. Bij Rotterdam daar staan nog de meeste files, want daar was een aanrijding op de A20 naar Gouda. De afhandeling duurde vrij lang, het was ook een gewonde bij. Tussen Vlaardingen en Spaanse polder staat nog 5 kilometer file. De weg is vrij, maar het loopt daar wel vast op de A13. Vanuit Den Haag nog 8 kilometer voor het Klein Polderplein En de A4 hoogvliet richting Vlaardingen voor Ketelplein 5 kilometer. This is the NOS radio angel out at Nora Vincent and Buster Austin well, I used to pick the hand that I needed And I watched that aim in the shame of the defeated And I went from town to town reading cards and weighing dice When I needed love I never paid I've been caught up in your soul. Lekker plaatje. Douwe Bob met Blindsman's Bluff is een Amsterdamse singer-songwriter. Deze Douwe Bob Postuma single komt uit februari. Vorige maand, 2013. Sterkt binnenkort trouwens ook op Pinkpop. Dan de huren. Die gaan fors omhoog. Uit een rondgang van de NOS blijkt dat driekwart van de woningbouwcorporaties van plan is... om de huren dit jaar met 4 tot 6 procent te verhogen. In plaats van de gebruikelijke 1,5 tot 2,5 procent. Hoogte van de verhoging is afhankelijk van je inkomen. Minister Blok van Wonen wil met de hogere huren scheefwonen tegengaan en doorstroming bevorderen. Vandaag stemt de Eerste Kamer over de plannen en zal naar verwachting groen licht geven. Er ligt tenslotte een woonakkoord. We gaan erover praten met de managerstrategie van woningcorporatie Vidomes, Maarten Vos, goedemorgen. Goedemorgen. Doet Viedomens mee aan die huurverhoging? Ja, wij doen mee aan de huurverhoging. Met hoeveel gaan ze omhoog? Nou, we hebben inderdaad drie categorieën. We hebben een categorie uh, die met 4% omhoog gaat, dat zijn zeg maar de lage inkomens. Dan een categorie die gaat met 4,5%, dat zijn de inkomens tussen de zeg maar, 33.000 en 43.000. En de mensen boven de 43.000 euro krijgen 6,5% huurverhoging. Zo, dat zijn flinke stijgingen, meneer Vos. Ja, dat klopt. Ja. Uh, dat betekent ook een lastenverzwaring voor deze mensen. Uh, heeft u het ze inmiddels bericht? Nee, uh, wij wachten natuurlijk af uh, wat de Eerste Kamer gaat uh, beslissen vandaag uh, over de huurverhoging. Want er is nog niks zeker. Nee, dus, dus je moet nog even afwachten. Maar u gaat ervan uit dat het. U bent zich daarop voorhand bereid. U gaat ervan uit dat het wel doorgaat? Um, ja, uh, ik ga er in ieder geval van uit. Of het ook zo is, dat moeten we natuurlijk nog zien. Mm. En waarom gaan ze dan omhoog? Waarom heeft u dat extra geld nodig? Uh, dat extra geld hebben we nodig omdat we uh, de komende jaren uh, forse uh, financieel moeten bijsturen. De, wij worden voor zo'n ruim 10 miljoen uh, uh, aan heffingen aangeslagen... ...en dat geld moet ergens vandaan komen. Precies, dat is het geld wat naar het Rijk gaat. Ja. Maar nou, u wordt persoonlijk als corporatie op die manier aangeslagen? Mm -hmm. Voor 10 miljoen? Ja, in die orde van groot. Ja. ja. Redt u het dan met deze verhoging? Nee, wij zijn al sinds 2010 uh, bezig om de bedrijfslast uh, stevig terug te brengen. Mm -hmm. uh, dat is ook nodig, hè. dus uh, op zich vind ik het helemaal niet zo gek... ...dat, uh, dat daar druk op wordt gezet, maar uh, daar redden we het lang niet mee. Wat gaat u verder nog doen? Nou, wij zijn ook aan het kijken of we het onderhoud kunnen terugbrengen. Uh, wij willen op termijn... Maar op, wacht uh, even, dan gaan, dan gaan mensen meer betalen? Ja. Voor een huis dat minder goed onderhouden wordt. Is dat niet heel opmerkelijk? Uh, we gaan natuurlijk niet zomaar het onderhoud wegsnijden, maar we gaan wel kijken waar het misschien toch nog iets minder kan. Ja, en, uh, maar dat ga je dan toch zien naar je huis? Dat kan, ja, dat kan gebeuren. Dat sluit ik niet uit. Nou komt het wel. Lara geeft het al aan wel erg op de schouders van de huurders nemen. Meneer, kunt u zelf niet meer doen. U kunt bijvoorbeeld ook interen op het eigen vermogen. U kunt misschien het een en ander verkopen. Zijn dat geen alternatieven? Nee, het zijn helaas geen alternatieven. Uh, wij moeten ieder jaar een, uh, zeg maar een goede kaststroom hebben. Anders uh, krijgen we onze financieringen niet meer. Dus verkopen helpen niet om dat probleem op te lossen. Dus u houdt geen potje voor nog leuke projecten. Nee, we hebben ook uh, een half jaar geleden al ernstig in onze projecten moeten snoeien... Omdat, uh, omdat we die ook niet meer kunnen financieren. Denkt u uiteindelijk dat, want dat is een beetje de bedoeling... dat er doorstroming komt uh, op de woningmarkt, dat dit uiteindelijk de woningmarkt goed zal doen? Want u, u kan me voorstellen dat u die heffing niet prettig vindt. Maar uh, als mensen meer gaan betalen en uiteindelijk zien... dat misschien een koopwoning toch interessanter aan het worden is langzaamaan... dan zou dat gevolgen kunnen hebben? Het zou kunnen uh, dat, dat mensen uh, gaan doorstromen... Het is voorlopig alleen nog zo. Kijk, wij, geven, wij verhuren woningen met een forse huurmatiging. En uh, dat doen we als FIDOMIS omdat we uh, dat ook nodig vinden voor de mensen waar we voor zijn, voor mm -hmm. de doelgroep. Uh, nou, mensen die, die, die niet meer tot die doelgroepen horen... en die inmiddels wat meer kunnen, uh, kunnen betalen... die kunnen ook al meer die reële prijs voor die woning gaan betalen. Ja. Ze hoeven van ons niet door te stromen. Nee, dat begrijp ik. Nee, maar <laughs> Vidomers vindt wel dat we hen niet onnodig hoeven te subsidiëren. Goed. Maarten Vos van Woningcoöperatie Vidomers. Dank u wel. De lente lijkt gearriveerd. U hoorde dat natuurlijk net ook al. Van Mayno die storten zich vol overgave op de tuin. Onder een strak blauwe lucht. Eerst de zonnestralen, natuurlijk die ontwakende natuur. Maar het is niet alleen maar dikke pret. Er worden ook diertjes wakker die wij mensen liever niet zien. Volgens Paul Sanders zelfs een beetje vrezen. Het gevaar in de Nederlandse bossen schuilt laag bij de grond. Het is een bijna onzichtbaar gevaar. En bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit... probeert dat gevaar nu in kaart te brengen.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 Ja, die kan de bacterie bij zich hebben. Zo'n 20% van die teken heeft, uh, heeft zo'n teken bij zich. Of een uh, borreliabacterie bij zich. En daar kan je flink ziek van worden als je een uh, lime krijgt. Maar het kan lokaal oplopen tot uh, 50, 60, 70%. Uh. Het wordt lente, dus mensen willen graag naar buiten, willen graag de bossen in de weiden in. Wat gaat u ze aan, wat moeten ze doen? Ja, nou in de weilanden zitten verder geen teken, maar vooral waar je over, over bosrijke gebieden hebt. Uh, gewoon vooral lekker gaan.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 Deze teek gaat niet meer bijten? Nee. Trouwens, als die bijt, dan is het uh, belangrijk dat mensen die teek zo snel mogelijk weghalen. Ga niet naar de dokter ermee, maar zorg gewoon zelf dat je hem weghaalt. Het handigste is met een, een tekentang. Pinset kan ook. En als je helemaal niks hebt, gewoon je nagels gebruiken. En zorg dat die teek gewoon uh, van je huid uh, afgaat. In de Ochtend en Avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Het is bijna half tien. We gaan nog even naar China. Want in de hoofdstad Peking is de komende dagen het Nationale Volkscongres. Het parlement, bij een ongeveer 3000 partijleden, discussiëren en stemmen over wetsvoorstellen en benoemingen. En dat laatste betekent vooral dat president Xi Jinping en de premier Li Keqiang geïnstalleerd worden. De scheidend premier Wen Jibao sprak zojuist het Volkscongres toe. Correspondent Marieke de Vries in Peking. Marieke, welke boodschap had Wen? Dat het met China, ondanks de wereldwijde economische crisis, nog steeds goed gaat... Maar hij zei ook dat die economische groei niet ten koste mag gaan van het welzijn van de bevolking. En dat er ook meer aandacht moet zijn voor de sociale kanten van de economie. De leefomstandigheden van de Chinezen dus. En dan had hij met name over sociale woningen, werkgelegenheid en basisinkomens. Maar dat is ook echt het stokpaardje van Jiabao En dat hield u dus ook vol tijdens zijn allerlaatste speech voor het Volkscongres. Want er vindt dus een machtswisseling plaats, hè, dit keer bij het Volkscongres. Ja, want Xi en Li zijn de nieuwe leiders van. China, dat weten we natuurlijk wel. Wat is het verschil met deze bijeenkomst... in, in vergelijking met die van het partijcongres? Ja, dat was eind vorig jaar. Toen werd Xi Jinping... Uh, werd benoemd tot secretaris-generaal... van de Communistische Partij. En de Communistische Partij is nog altijd het allerbelangrijkste orgaan hier in China, die maken het beleid voor de langere partij... Hè, voor die vijfjarenplannen. jarenplannen. Maar Xi krijgt nu ook zijn overheidsfunctie, als het ware, toebedeeld... Euh, binnen het staatsapparaat, dus binnen de regering. En daarbinnen wordt hij dan nu de president. En Li Keqiang, die wordt de premier... en die wordt eigenlijk veel meer het gezicht van de regering in het binnenland. Dat is bijvoorbeeld ook degene die... Nou ja, naar aardbevingsgebieden toe gaat, maar ook de bevolking bezoekt... en uh, het sociale gezicht van de regering zal proberen te zijn. Net zoals Wenjie Bao, dat was tot nu toe. Oké, okay, en als het zo goed gaat nog steeds met de economische groei in China... wat zijn dan de onderwerpen waar ze over gaan discussiëren? Nou, het lijkt erop dat milieu dit keer een belangrijk onderwerp wordt. We noemden het een paar keer in zijn speech. En die smokproblemen van de afgelopen winter... ja, dat, dat is natuurlijk een, een heikel punt geweest. Dus misschien doen ze dat ook als signaal naar de bevolking... van we luisteren naar jullie klachten. We gaan het hebben over die milieuproblematiek. Maar het is ook een iets minder heikel punt... dan bijvoorbeeld de gevoelige onderwerpen... als het eventueel afschaffen van de één-kind-politiek. Of het eventueel afschaffen van de werkkampen die hier nog steeds zijn. Nou, die één kind Daarvan zou in zijn speech uh, dat die family plannings uh, policies... die blijven gewoon de basis van het beleid de volgende jaren. Dus het lijkt dat daar niet echt veel verandering in komt. Ja. En dan uh, de nieuwe presidentie, Jinping. Zal die zich al echt laten gelden tijdens dit congres? Nou, die kans is niet zo groot, hoor. Het blijft natuurlijk de communistische partij met, met uh, een meer koppig leiderschap. Hij is niet de enige aan de top. Hij moet alles uh, in een soort consensus uh, worden uh, bepaald... En euh, nou ja, ook is er wel grote hoop hoor, dat dit leiderschap meer zal hervormen, maar het is deze week waarschijnlijk nog te vroeg. Die nieuwe leiders moeten eerst hun macht goed consolideren, de juiste mannen op de juiste plekken krijgen... Uh, door het hele land, dat enorme land. En dan pas zullen ze waarschijnlijk grote beslissingen gaan nemen. Maar er zijn er ook een paar mensen, uh, uh, zeg maar de, de, de Kremlin-watchers in China... die zeggen, misschien doen ze het juist wel deze week... zodat ze een, ja, een soort signaal naar de bevolking geven van... vertrouw ons maar, we zijn de nieuwe leiders, maar we gaan het goed doen. Nou, we zullen het afwachten. Marieke de Vries doet deze week verslag van het Nationale Volkscongres in Peking. En zo zijn we aan het eind gekomen van het NOS Radio 1 Journaal... voor dit moment. Wij wensen u een hele fijne dag. Wij gaan naar buiten waar de vogels fluiten en de zon schijnt. En daar gaan wij naar jou luisteren, Sven. Wat heb je in je programma? Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. De kosten van het openbaar vervoer zijn verdubbeld... maar extra reizigers heeft dat allemaal nauwelijks opgeleverd. Hoe kan dat, D66? Ik wil willen het graag weten van de geplaagde staatssecretaris... Wilma Mansveld van Infrastructuur. Altijd al vanaf je computer willen infiltreren... in een digitale bende afpersers. De politie organiseert een cybercrime challenge... om nieuwe rechercheurs te vinden en Brazilië gaat. Een eigen kernonderzeeër bouwen. Tot nu toe hebben slechts vijf andere landen de beschikking over een nucleair aangedreven onderzeeër: de VS, China, Rusland, Frankrijk en Groot-Brittannië. En straks, dus waarschijnlijk ook nog Brazilië. Dat en meer. Zometeen meteen bij de Cairo? Eerst nu het nieuws. Dorot, wat zit je ver weg? Goedemorgen. Radio 1, het NOS-journaal.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 De Groningse politie heeft bij de zoektocht naar een vermist echtpaar in Hoogkerk een stoffelijk overschot gevonden in het Hoendiep. Onderzocht wordt nog of het een van de twee vermisten is. Aanvankelijk meldde de politie via Twitter dat er nog een stoffelijk overschot was gevonden, maar dat werd later weer ingetrokken. Ruim driekwart van de woningcorporaties gaat de huur afhankelijk maken van het inkomen. Ze zeggen dat dit nodig is om financieel gezond te blijven. Blijkt uit een rondgang van de NOS langs 220 corporaties die samen meer dan de helft van alle sociale huurwoningen beheren.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 ANB verkeersinformatie De files van de ochtendspits die lossen nu snel op. Ook op de wegen rond Rotterdam gaat het nu een stuk beter... nu de A20 weer helemaal vrij is. Nog een paar opvallende files. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... tussen Beverwijk en knopend Badhoevedorp, 7 kilometer. De A12 Arnhem richting Utrecht... na een ongeluk tussen Veenendaal en Maarsbergen, 6 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. En de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Voorknopend Burgerveen, 5 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De kosten van het openbaar vervoer zijn verdubbeld. Brazilië gaat een eigen kernonderzeeër bouwen. De politie zoekt wiskits die cybercrime kunnen aanpakken... en het ochtendumeur van Mart Smeets. Het is 3 over half 10. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Jet Mok is vanochtend in Wageningen. Waar biologen zich grote zorgen maken over de lage vlinderstand. Twitter met ons mee, hashtag GML Radio. En reacties en vragen kunt u ook kwijt via Goedemorgen Nederland At .nl. De kosten van bus, tram en metro, dames en heren, zijn tussen 2004 en 2010... meer dan verdubbeld, maar dat leverde nauwelijks meer reizigers op. Blijkt uit een studie van SEO Economisch Onderzoek. Sintje van Veldhoven, Goeieborgen. Goedemorgen. Kamerlid voor D66. Hoe kan dat? Uh, nou ja, wat uit het artikel blijkt is dat er meerdere redenen zouden kunnen zijn. Maar een hele zorgwekkende reden die zij aanhalen is dat provincies en gemeentes... niet primair geïnteresseerd zouden zijn in kostenbeheersing... doordat het rijk de rekening voor het grootste gedeelte betaalt. Ja, dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Het geld klotst nog steeds tegen de plinten. Nou, dat denk ik niet. Maar je moet altijd heel goed kijken naar waar je het geld aan uitgeeft... Um, en als je dat niet doet, dan, uh, ja, dan kunnen er dus dingen misgaan. Ja, wat is al duurder geworden? Nou ja, alles is duurder geworden, zoals ik het hier in het artikel uh, lees. Uh, de vraag is natuurlijk alleen, um, uh, waar zit die kostenstijging in? Um, en een van de zaken die de onderzoekers nog niet duidelijk hebben laten uh, kunnen uitwerken... is, zit het dan ook in de kwaliteitsverbetering? He, want als dat... De reden is waarom we vooral meer geld besteden aan het openbaar vervoer. is het natuurlijk een ander verhaal dan wanneer we gewoon inefficiënt zijn. Ja. of de winsten opkloppen. Ja, en gaat het naar kwaliteitsverbetering? Nou, dat is wel interessant. Dat onderzoek zegt dat dat nog niet duidelijk is. Maar, maar hoe kan dat nou niet duidelijk niet het... zijn? Je weet toch waar het geld naartoe gaat? Nou, dat is, dat is uh, dus een van de verontrustende conclusies... dat het niet duidelijk is waar dat geld aan besteed wordt. Uh, kijk, ik vind dat we... Maar er is de... toch een boekhouding, mag ik aannemen, nemen, of niet? Ja, even het volgende. Ik, ik vind dat we, uh, een openbaar vervoer een belangrijke rol speelt in... hoe gaan Nederlanders uh, van huis naar hun werk en terug. We willen allemaal niet een tochtig station en een uitgeklede dienstregeling. En we willen ook een veilig, uh, veilige OV. Als je daar het geld aan besteedt, is het prima. Maar het kan niet zo zijn dat onduidelijk is waar het geld naartoe gaat. Ja. Uh, en dat blijkt inderdaad uit dat onderzoek... Dat dat het niet duidelijk is. Vandaar mijn vraag, er ja. is toch een boekhouding? Ja, je zou zeggen dat er een boekhouding is. Deels is het natuurlijk, zijn het natuurlijk uh, buitenlandse bedrijven... die hun boekhouding vervolgens alleen maar... Uh, op, op, op grote lijnen blijkbaar. Uh, uh, uh, uh, dus niet specifiek voor de Nederlandse situatie inzagen, ingeven. Maar het begint al daarvoor. Ben je, wanneer je zo'n bedrijf... Het recht geeft om in een bepaalde stad de treinen, de bussen en de metro's te, te laten rijden. Ja. Uh, heb je dan duidelijke afspraken gemaakt. En ja. Is duidelijk onderbouwd waar die kosten vandaan komen. Dat moet je al aan de voorkant doen. Want als je die concessie eenmaal hebt gegeven. Ja is het moeilijk om achteraf te zeggen. Ja die boekhouding daar ben ik het niet mee eens. Je moet de afspraken van tevoren goed maken. En blijkbaar gebeurt dat niet voldoende. Nee. En nu? En nu, uh, hier wil ik wel een, een discussie over met uh, de staatssecretaris. Nou, dat zal zo vannacht over slaan, denk ik, Ach, of niet? Nou ja, echt waar, wat denk je? Nee, ik denk dat het belangrijk is dat we dit bespreken. Want omdat zo'n belangrijk gedeelte van uh, de kosten door het Rijk betaald wordt... Zoals het artikel ook zegt, het onderzoek zegt... de reizigers betalen zelf maar 30% van de kosten. De rest betalen wij als Rijksoverheid. Dan moeten we ook duidelijk met gemeenten en provincies om tafel... van hoe gaan we ervoor zorgen dat uh, we die kostenstijgingen in de hand houden. Daar hebben we allemaal belang bij. Ja, maar goed, kostenbeperking, meer efficiënt werken... dat zijn natuurlijk al... Kreten die we de afgelopen twintig jaar vanaf het binnenhof horen. Uh, dus kennelijk heeft er iemand niet geluisterd. Wat nou als blijkt dat daar inderdaad gewoon uh, niet goed is opgelet... of dat ze te makkelijk met geld om zijn gegaan? Wat dan? Nou, ik denk dat we vooral uh, moeten kijken naar hoe gaan we het in de toekomst verbeteren. Uh, ik weet niet of er op dit vlak nou al zoveel discussies zijn geweest... tussen het Rijk en de regio. Uh, nou, in zijn algemeenheid toch wel? Ja, in zijn algemeenheid wel, natuurlijk. Dus, dus het kan toch voor een bestuurder uh, die iets met OV te maken heeft... of met een uh, provinciale bestuurder of een gemeentebestuurder... niet als een verrassing komen dat hij een beetje op zijn centen moet passen? Absoluut niet, absoluut niet. En dus is ook heel erg de vraag... Um, waar is dat dus fout gegaan? En we hebben natuurlijk best veel ontwikkelingen gezien in het openbaar vervoer. Hè, ook met meer marktwerking. Uh, de vraag is, heeft dat goed gewerkt of niet? Welke lessen kunnen we daaruit trekken? Wat dat betreft zitten we natuurlijk in een overgangssituatie. En moeten we met elkaar wel heel erg goed blijven opletten... dat als we extra geld besteden, dat dat ook ten gunste komt aan de reiziger. Ja. Over 4,5 uur is het vragenuurtje. Ja, inderdaad. Mooie gelegenheid om de staatssecretaris naar de Kamer te roepen. Dat zou kunnen. Uh, maar ik denk dat hier een discussie uh, veel langer over gevoerd zou moeten worden. dan die, denk ik, 2,5 minuten die ik daar aan mag besteden in het vragenuurtje. Kan allebei, hè? Uh, kan allebei, dat is waar. Ja, het is overwegen waard. Ik had dus... nog een andere vraag aangemeld. Maar ik zal eens overwegen of ik die uh, vervang door deze. Ja, kan tot 10 uur, geloof ik. Of ik niet? Kan tot 10 uur, ja, we ja. hebben nog even tijd. een dus, uh, goede suggestie. 22 minuten. 22 minuten. Goed, we zien het zometeen. We zien het. Hartelijk dank. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we in de gelegenheid om een vraag te stellen bij een die u bijzonder interesseert. Egypte wordt geteisterd door een springhanenplaag van meer dan 30 miljoen springhanen. Geweldig. Hoe bestrijd je zoveel springhanen? Dat is de vraag aan Marcel Dieke, die is hoogleraar insectenkunde. Eigenlijk moet je gewoon eh, simpelweg concluderen dat eh, we te laat zijn. En wat je moet doen om een springhanenplaag te bestrijden, dat is een aanpakken op het moment dat die ontstaat. En hij ontstaat midden in de woestijn, in een heel dun bevolkt gebied. En eigenlijk moet je dus methoden ontwikkelen om de allereerste start van die strinkhanenplaag te vinden. En als je dat doet, dan zijn de aantallen lagen en dan kun je wat doen. Op dit moment kun je ze vangen en opeten. Um, er zijn ook uh, allerlei programma's om ze met insecticide nu te bestrijden, maar dat zal niet zo heel veel oplossen. Um, het is denk ik uh, opeten en bidden dat... Uh, de, de wind de goede kant op staat en dat ze de zee ingeblazen worden. Nou, dan zijn ze niet echt veel meer geholpen daar in Egypte. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar... Goedemorgen goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Terug naar Wageningen. Jet Mok. We staan hier in een ruimte waar heel veel gefladderd wordt. Kleine witte kastjes met vlinders. Kast Veling van de Vlinderstichting. Kunt u eens uitleggen um, wat hier allemaal gebeurt? Ja, we zijn hier in de kweek van de Vlinderstichting. En we kweken hier vlinders, niet om ze los te laten om de natuur te verbeteren... maar we kweken hier vlinders voor scholen. Er zitten hier ook eitjes, er zijn rupsen en poppen... en die worden in uh, pakketjes naar scholen toegestuurd... en kinderen kunnen in de klas vlinders opkweken. En het mooiste is natuurlijk als ze zo'n vlinder uit de pop zien kruipen. En uiteindelijk worden ze dan vrijgelaten? Uiteindelijk worden ze natuurlijk vrijgelaten, ja. Nou, dat is misschien wel goed, want die uh, vlinderstand in Nederland... Uh, die kan wel een extra boost gebruiken. Afgelopen weekend is er onderzoek gedaan. Uh, wat kwam daaruit? Nou, er is uitgekomen, eigenlijk, vanaf 1992 worden er vaste routes gelopen... door duizenden vrijwilligers in het land. En daaruit blijkt dat het heel slecht gaat met de vlinders. En dat 2012 ook het slechtste jaar was sinds het begin van die tellingen in 1992. En hoe zou dat dan komen dat het nu zo slecht gaat met die vlinders? Nou, je ziet het eigenlijk wel om je heen. Nederland is een heel uh, intensief gebruikt gebied. He, vroeger waren er mooie bloemrijke weiden, dat zijn nu groene weiden geworden. En je ziet gewoon dat uh, ja, ook de natuurgebieden die we nog hebben, ja, die zijn steeds kleiner geworden. En daar is ook de invloed van stikstof uit de lucht en verdroging. En ja, daar gaan die vlinders heel nadrukkelijk uh, last van krijgen. En bijvoorbeeld uh, landbouw, is dat intensiever geworden de afgelopen twintig jaar? En hebben vlinders daar dan ook last van? Ja, die achteruitgang is waarschijnlijk al veel, veel eerder begonnen. Alleen vanaf 1992 hebben we dus geteld. Maar ja, de landbouw is vanaf 1950 echt een stuk intensiever geworden. Wat vroeger bloemrijke weiden waren, is nu gewoon groen. Ja, en daar houden vlinders absoluut niet van. Waar zijn die bloemen heen dan? Ja, die zijn uh, door de mest verdwenen. En in natuurgebieden komen ze nog wel hier en daar voor. En je ziet ook dat in natuurgebieden het met de vlinders iets beter gaat dan in het landbouwgebied. Maar ja, die vlinders willen ja, ook zich ook verspreiden. En dan moeten ze door dat landbouwgebied heen. Er wordt wel gezegd, als de bijen uitsterven, dan, dan volgen de mensen. Hoe zit het met vlinders? Wat zijn de gevolgen van, van weinig vlinders in Nederland? Nou, het betekent inderdaad dat er iets mis is. En vlinders zijn ongelooflijk belangrijk als voedsel voor allerlei andere dieren. Als er geen vlinders zouden zijn, zouden er ook nauwelijks insectenetende vogeltjes in het voorjaar groot worden. En dat zou betekenen dat wij in de zomer gewoon opgevreten worden door de muggen. Dus ook voor ons zijn die vlinders, behalve dat ze mooi zijn, ook nog van belang. Minder vlinders zijn meer muggen? Dat kun je zo zeggen, ja. Laten we even naar buiten gaan. Er is hier ook een, een vlindertuin bij de Vlinderstichting. Kunnen we even kijken. Uh, we lopen eventjes door de gang. Want er is namelijk ook iets wat consumenten zelf kunnen doen om, die Vlinderstichting, of om de vlinderstand weer op te hogen. We lopen eventjes via wat gangen naar buiten. We zijn inmiddels bij de deur. Doen even kijken hoor. Er staat hier een bordje in de tuin. Dit is een vlindertuin. Vlinders van harte welkom. Wat kunnen consumenten en luisteraars doen om die vlinderstand een beetje te verbeteren? Nou, ze kunnen in hun eigen tuin al een heleboel doen. Wat je hier ziet is eigenlijk dat je in de winter niks moet doen. Alles van vorig jaar staat hier nog. Verdort en wel. Ik vind het prachtig mooi, maar voor, voor sommige mensen is het een rommeltje. Maar dat is wel heel belangrijk, want daarin zitten eitjes, rupsen en poppen van die vlinders. Dus als je voor de winter alles weghaalt, haal je heel veel eitjes, rupsen en poppen weg. En daarnaast de soorten die hierin staan, ja, die zijn ook heel bewust gekozen. Die je hier vooraan ziet staan is hemelsleutel. Dat is een hele goede nectarplant. Daar komen heel veel vlinders op af om te drinken. Uh, er staan ook planten waar rupsen op kunnen leven en die mogen ook daarop leven. Dus wat dat dan gaat, uh, is dit helemaal gemaakt voor vlinders en libellen. Hè? Er ligt hier ook een mooie vijver en dat is met name voor de libellen. En um, hè, als je dan wat concrete planten zou kunnen noemen en, en bijvoorbeeld ook de vlinders die daarbij horen, wat, wat, zou je dan, uh, wat is de meest bedreigde soort en wat kunnen wij dan doen om, om die weer een beetje uh, terug te krijgen? Ja, daar kunnen we eigenlijk niet zoveel voor doen in onze tuin. Bedreigde soorten zitten echt in natuurgebieden, komen niet in de tuin. In je tuin kun je wel heel veel verschillende vlinders krijgen. Door bijvoorbeeld klimop neer te zetten, door bijvoorbeeld damastbloemen neer te zetten voor het oranje tipje. Um, wat we hier ook nog zien, dat is rolklaver, dat is voor het Icarusblauwtje. Nou, allemaal planten. En als je ja, op de website kijkt, kun je allerlei planten vinden die voor vlinders heel geschikt zijn en die jij in je tuin kan zetten. Hartelijk bedankt. Graag gedaan. Bijdrage was dat van Jet Mok. Straks ga ik praten met Bayon van Rooijen, want Brazilië wil een eigen Maar Lijst. 3, 2, 1, go! Deze dag. 1982. Come on down and... Comedian John Belushi died today at the age of 33 in the prime of a career which had already made him a part of American comic folklore. Ja, een carrière die John Belushi veel roem bracht en ook heel, heel veel drank en drugs. Dat werd de legendarische Blues Brother fataal op deze dag in 1982 hij overleed op 33 jaar leeftijd. Filmrecensent Abzacht vond Belushi een fascinerend acteur. De was een uh, ongeleid projectiel. Dat speelde hij uh, ook vaak in de films uh, die hij tijdens zijn korte leven heeft gemaakt. Hij uh, was uh, toch iemand die uh, nou ja, niet van de drank en de drugs kon afblijven. Het zijn bekendste commerciële film was The Blues Brothers. En tijdens die opname werd al gezegd van uh, we moeten erg uh, op hem passen want uh, binnen drie jaar is hij dood. En uh, helaas is dat uh, bewaarheid geworden. Hij uh, kon de verleidingen van de snelle rom niet weerstaan. Hij werd in Amerika bekend door het satirische programma Saturday Night Live... dat uh, heel veel grote Amerikaanse komieken heeft voortgebracht. En daarna kwam hij in Hollywood in de filmwereld terecht. Ja, en veel geld, veel luxe, veel vrouwen en veel uh, verleidingen. En dat is hem uh, helaas uh, noodlottig uh, geworden. Het was een tamelijk onvoorspelbare acteur... En dat was natuurlijk heel fascinerend om, uh, om naar te kijken. Het is echt een man die uh, zo uh, uit zijn dak kon gaan uh, voor de camera... dat je daar toch uh, automatisch uh, van in de lach moest schieten. Zijn beste film is waarschijnlijk Animal House. Dat is een film die zich afspeelt in een studentenhuis. En dat gaat alleen maar over drinken, of laat ik beter zeggen, zuipen en feestvieren. Uh, Toga-parties, dat was in die jaren heel populair. En dan is Belushi eigenlijk het enige aantrekkelijke ja, van die film. Als je hem terug ziet, dan wil je hem zien omdat John Belushi erin meespeelt. Hij was natuurlijk geen knap acteur, hè? hij was nogal vatsig. Uh, hij uh, was niet iemand die dus, uh, zeg maar, uh, de laatste mode volgde. Het kon hem eigenlijk weinig schelen. Dus in dat opzicht was hij ook geen echt idool... Maar hij was wel iemand die uh, de grenzen durfde de, te doorbreken en daardoor was hij voor veel uh, generatiegenoten van mij toch een soort held. Het was een, uh, een man zonder concessies, uh, zowel uh, in zijn werk als vooral ook in zijn privéleven. En Hij is natuurlijk ook uh, vaak genoeg gewaarschuwd, want hij werd natuurlijk door uh, de producenten in de gaten gehouden... Want uh, ja, zo'n acteur die, die zoveel drinkt en uh, drugs gebruikt, die is natuurlijk op een gegeven moment niet meer te verzekeren. En uh, ondanks die goede zorg heeft hij toch uh, via een uh, speedball, dat is een combinatie van cocaïne en uh, heroïne, een uh, overdosis uh, van ingenomen en toen uh, was het helaas voorbij. recent abzacht over John Belushi, de Blues Brother, die overleed deze dag in 1982. <middels> Katrina and the Waves. Het is lente, tenslotte. Walk in on sunshine. Gaan we schreeuwen. Katrina in the waves. Walk in on sunshine. Het is 9 voor 10. U luistert naar de Cairo op Radio 1 Brazilië. Dames en heren, gaat een eigen kernonderzeer bouwen. President Dilma Rousseff opende in Rio de Janeiro een fabriek... waarin vier duikboten en één door kernenergie aangedreven onderzeer zullen worden gemaakt. Mario van Rooijen, correspondent in Brazilië. Goedemorgen. Hallo. Waarom moet Brazilië zo nodig een kernonderzeer? Nou ja, omdat het zo meetellen in de wereld. Hè. En wie bewapend die bestaat. Maar nou goed, om dan gelijk een atoomonderzeeër te doen. Want eigenlijk was dat de droom van het militaire regime in de jaren 70. Een kernbom en een nucleaire onderzeeër. Nou, die droom die bleef toen hangen in een uh, paar niet afgebouwde Oost-Duitse kerncentrales. en een opwerkingsfabriek voor uranium. En nu is het dus opmerkelijk genoeg de linkse regering van Brazilië. die die droom weer af heeft gestoft. Althans, die van de onderzeeër dan. Nou, en dit. Niet vanuit uh, een, een kolonelsregime gedachte, maar vanuit de nieuwe linkse nationalistische trots die er in heel Latijns-Amerika heerst op dit moment. Ja, met andere dat woorden, wij, die... zijn, wij zijn de nieuwe economie, wij worden een nieuwe wereldmacht en daar hoort nu eenmaal ook een kernonderzee erbij. Dat is de gedachte? Exact. en dat je niet meer de achtertuin bent van Amerika. Juist. En hebben ze de techniek in huis eigenlijk om zo'n ding te bouwen? Nee, nee, nee, daar hebben ze de Fransen voor nodig. Kijk, het is een, een paar jaar geleden al voorgekookt, dit allemaal... Uh, door de voorganger van Dilma, de linkse president Lula. Een, een vakbondsman die zijn pinken kwijt is geraakt in de draaibank. En de meest populaire president is die ooit in Brazilië uh, geleefd heeft. Ja. Nou, die, het wordt dus met de Fransen samengedaan. Het is nog met Sarkozy uh, op touw gezet. Omdat de Fransen geen Amerikanen zijn. En ook geen supermacht zoals China. Dus heeft Brazilië toch het idee. Het in eigen handen te hebben. Ja. Tot nu toe zijn er slechts vijf landen in de wereld die de beschikking hebben over zo'n uh, kernonderzeer. De Verenigde Staten, je zei het al, China, Rusland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Normaal gesproken staat de halve wereld op zijn achterste benen als een ander land, uh, zeker uit uh, voormalig ontwikkelingsgebied zal ik maar zeggen, zo'n ding wil hebben. Is dat nu He. ook zo? Huh. Nou ja, de buren heb ik in elk geval nog niet horen klagen, want die vinden het eigenlijk wel prachtig. Uh, dat hè, de supermacht Brazilië in hun gebied zoiets heeft. Hè. Weer een klap tegen de Yankees, zeg maar. Uh, ja, uh, verder, ik. Ik heb de, de rest van de wereld nog niet gehoord. Maar zelf uh, vind ik de combinatie Brazilianen en kernenergie niet de meest uh, gunstige. En uiteindelijk uh, zijn hier die twee Oost-Duitse kerncentrales afgebouwd. Uh, en ik dacht daar een tijdje geleden een keer een kijkje te gaan nemen. Hè. En Z zomaar zonder controle stond ik opeens uh, binnen in die kerncentrale. Uh, uh, weet je, echt zo'n Star Wars, nu uh, kerncentrale, nog, uh, uit de jaren zestig met van die enorme knoppen en hendels. <lacht> en ik liep er helemaal in mijn eentje rond. En voordat ik het wist, stond ik zelfs bij de reactorkern gezellig te kletsen met die aardige Brazilianen die daar werkten. Nou ja, dat is dus kernenergie in de tropen. Ik zou er niet op vertrouwen. Nee, met andere woorden, ze zijn gewaarschuwd... dat jij straks een poging gaat wagen om met die kern onder zeeën weg te varen. Wie weet. <laughs> Goed, nou ja, dat zijn zorgelijke berichten. We uh, maken er een grap over, maar tegelijkertijd... Het, het is natuurlijk het meest geavanceerde oorlogstuig dat je kunt bedenken. Ja. Um, wat willen ze ermee gaan doen? Hebben ze dat al aangekondigd? Uh, rondvaren en afschrikken... En Brazilië heeft bijna 9000 kilometer kust, eh, en nog steeds varen daar vooral Amerikanen en Britten rond, zeker wat, als het om duikboten gaat. Nou, Brazilië heeft voor de kust onlangs de grootste diepzee-olievoorraden gevonden ter wereld, zegt men. Eh, en, en dat is niet onbelangrijk, Brazilië wil heel graag permanent lid worden van de vn vrijheidsraad En daar schijnt een atoomonderzeer wel bij te helpen, want dan hoor je tot de happy view die dat heeft. Juist. Met andere woorden, het gaat hier echt om een uh, verandering in het machtsevenwicht in de wereld. Dat hadden we in economisch opzicht natuurlijk al gezien, maar daar komt nu ook de militaire paragraaf bij. Ja, maar het gaat nog wel een tijdje duren hoor. Oh ja? Want die die zijn voor 2017 gesteld. Dus pas na de Olympische Spelen. En de atoomduikboot is pas voor 2023. Juist. Maar goed, uh, komt die er dan wel? Want uh, je kunt ook zeggen: uh, dit is een, uh, op zijn Noord-Koreaanse leuke afschrikmethode. Uh, nou ja, het is besteld en die Fransen die blijven natuurlijk hun geld eisen. Ja, dus dat ding komt er gewoon, hoe dan ook. Dat en... lijkt er wel op, ja. En hoe is daar in Venezuela op gereageerd eigenlijk? <laughs> Want hoe eh, Hugo Chavez zou zo'n ding, hoe ziek die ook is... Vandaag weer de berichten dat hij uh, uh, er nog slechter aan toe zou zijn... zou zo'n ding ook graag had willen hebben natuurlijk. Oh ja, mocht hij nog leven, dan zou hij stikje zijn. Ja. En is dit nou ook iets wat de Brazilianen straks ook nog gaan exporteren als kennis? Dus kijk, als die Fransen die onderzeeën gaan bouwen, dan kijken die Brazilianen natuurlijk over hun schouder mee hoe ze dat doen, neem ik aan. Nee, dat zit ook in de contracten, Dat ze de kennis meekrijgen van de Fransen. Dus dan krijg je dat uh, Latijns-Amerika straks ook een nucleair con continent wordt? Nou ja, en inderdaad zou kunnen exporteren. Juist. Uh, en de bom, willen ze die ook of niet? Nee, de bom willen ze niet. Maar die kernonderzeeën heeft toch ook wapens aan boord, neem ik aan? Ja, dat is geloof ik de bedoeling van dat ding. Hè? Ja. ja, goed. Met andere woorden, ze willen geen atoombom, maar wel een keer een onderzeeër om bij de grote landen te horen. Allemaal met als doel om ook in de VN-veiligheidsraad een permanente zetel te krijgen... en als gevolg van de economische groei. Machtsevenwicht in de wereld is dus aan het verschuiven. Marion, vanuit Brazilië. Ik dank je zeer. Dag. Dag. Straks, dames en heren, veiligheidsmaatregelen in Nederlandse gevangenissen... zijn te streng en dat is een van de lessen van de belgen in Tilburg. En de politie is op zoek naar wiskits die cybercrime kunnen aanpakken. Dat en meer. En ook nog het ochtenduur van Mart Smeets. Krijgt u zometeen in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Over een paar minuten maak ons eerst nu op voor de reclame... en het nieuws van 10 uur gelezen door Jan van der Putten. Blijf bij ons. Dus dat sommige van die mannen die daar aan tafel zitten... wel degelijk worden afgeleid, maar dan meestal niet door hun eigen vrouw. Nee, ja, maar daar gaat het nu even niet om, hè. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Internet. Langs. Twitter. Kranten. kranten radio en televisie. Felix Murders is uw gids langs de media in binnen- en buitenland. Ik vind het echt ontzettend fijn dat mensen mij durven te contacten. Want ik heb ook dat probleem. Dus ja, toch wel online vinden we elkaar. Het wordt pas interessant als je... Een uh... beetje pijn leidt. Nou, als je jezelf uitdaagt. Voor de mensen die uh, altijd gek worden van deze verhalen... en denken, hou daar toch eens mee op. Hou eens op met uh, al die uh, Twitterberichten. Dat je even tot jezelf komt en je afvraagt... waar ben ik nou toch helemaal mee bezig. De -gids .fm. Straks tussen 11 en 12.